De Wereldbank zegt dat er genoeg eten is, maar dat er mechanismen nodig zijn om dat op de goede plekken te krijgen. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties wil in gesprek met de presidenten Poetin en Zelensky over de oorlog in Oekraïne. Hij heeft beide leiders een brief geschreven waarin hij vraagt om een ontmoeting in Moskou en in Kiev. President Zelensky verbond eerder het lot van vredesonderhandelingen aan het lot van de stad Mariupol... Daar wordt nog gevochten door de laatst overgebleven Oekraïners. De Tsjetjeense leider Kadirov verwacht dat Russische troepen het verzet vandaag zullen breken. Of dat ook de verwachting is van het Russische leger is niet bekend. De G7-landen zeggen nog eens ruim 22 miljard euro aan steun toe aan Oekraïne. De ministers van Financiën van de G7-landen hebben dat besloten volgens persbureau Reuters. De G7-landen zouden bereid zijn om nog meer steun te leveren als dat nodig is. Het Amerikaanse parlementsgebouw is korte tijd ontruimd geweest. De politie sloeg groot alarm bij het Capitool in Washington toen er een onbekend vliegtuigje naderde. Korte tijd later werd duidelijk wat er aan de hand was. In het vliegtuigje zat een parachuteteam dat een show zou verzorgen bij een honkbalwedstrijd verderop. Waarschijnlijk ging er wat mis in de communicatie tussen Defensie en de politie. De voorzitter van het Lagerhuis noemt de vergissing onvergevelijk... omdat veel mensen zijn geschrokken. Vorig jaar werd het gebouw bestormd door duizenden Trump-aanhangers. Het weer nog, het wordt een zonnige ochtend. In de middag enkele stapelwolken. Het wordt 15 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht... Eigenlijk de baas van de wereld Je moet hier niet een beetje op hem letten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 I'm taking it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 Maar die zoete witte wijn, die moet van tafel. Ja, ja, ja. Het leek zo perfect, doordat ze zei. Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met Ardenlos. Wie had dat gedacht? Oh, ja. Want nu is er echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn en die pizza met Ardenlos. Die ben zo op de afgeknap. Ik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 Bij ineens zo goed, goed. Bij elkaar. En ik weet niet wat ik doe. Doe. Hoe zijn we hier? Just a L T D -E. Say what I got is what you need a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 I'm gonna